De van Venezuela kunnen volgens de oppositie niet in het buitenland worden genomen. beter aan de hand zijn. Het weer, vooral in het westen, veel zon. in het noordoosten, bewolking en een bui. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Na het weekend, twee warme zomerse dagen. Dit was het NW. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Zoeterwouden Rijndijk en knooppunt Ypenburg En op de A67 Eindhoven Venlo tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat En dat de ouders van de mis hijos y los ouders. de tus hijos no voor no de van mijn En de ouders van mijn eigen ouders. En voor de mijn de ouders van En voor mijn de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte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 Met de bakkie erbij. Ja. Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? we denken. Ik blijf even gewoon hier, als je niet Dirk vindt. Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haar de halen. Moet je eruit. It's been a long time. I never think I was. Going See? Zandvoort Zandvoort En in de ether op 106.9. Straks meer. F. M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Bij zelfverdedigingstrainingen van militairen moet altijd een toezichthouder aanwezig zijn. Dat wil de AFMP. De Militaire Vakbond vindt dat de toezichthouder een onafhankelijk persoon moet zijn... die ingrijpt als de instructeur te veel geweld gebruikt in de training. Tijdens zelfverdedigingstraining moeten militairen veel klappen incasseren. Vorige maand overleed een sergeant na zo'n training. Thailand kiest vandaag een nieuw parlement. In de peilingen staat de partij van de verbanden oud-premier voor voorop die van zittend premier Abhisit. Daxin werd in 2006 door het leger afgezet en zit nu in het buitenland. Zijn zus leidt de partij die nog altijd kan rekenen op een grote aanhang, de zogeheten roodhemden. Die vinden dat premier Abhisit te weinig doet voor de arme inwoners van Thailand. Vorig jaar eisten ze bij bloedige protesten het aftreden van Abhisit.